Even kijken, er gaan allemaal rode lichtjes aan. Nou, we zijn nu ook uh, officieel opgenomen op de website vlaamsepodcasts.be. Dat is toch... Super. Als iemand podcasts podcast zoekt, dan uh, komt hij meestal daar eerst op terecht. En we staan op de voorpagina Nieuwe. Uh, dus ja, als die mensen zich geabonneerd hebben... en ook aan de anderen die al eerder luisteren... dan begin ik met uh, Welkom Iedereen. Het is intussen woensdag 19 november 2019... en u gaat luisteren naar de zevende aflevering alweer... van de Praattafel Podcast. Ja. Yeah. Ik ben Istvan van Lelossi en ik bevind mij in Oudbergen, Antwerpen. Goeiedag. En in het kloppend hart van Antwerpen zit ik nog steeds in mijn boomhut, Filip Ozier. Hallo. Welkom aan de praattafel met Ozzy Ossie en Osier. Nou. Met zo'n intro kun je niet anders dan een uh, volle, volle bak verwachten. En ik denk dat die ook hartstikke vol is... Vandaag de praattafel. Uh, we hebben een uh, hele lijst met uh, dingen van columns, uh, mededingingen, uh, alles. We gaan het even snel doorlopen. Uh, is er in elk geval, Filip, iets waar we het uh, niet over gaan hebben? Uh, nee, ik denk het niet. We gaan het eigenlijk over alles hebben. Dus we gaan het over heel de winkelerencyclopedie uh, van A tot Z komt langs. Uh, we gaan per personal uh, um, uh, motivators en assistants en organizers... ...organisers nodig hebben om alles te bolwerken. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat hebben we dan gedaan. Uh, we gaan allerlei uh, clipjes weer analyseren. Er is weer allerlei politieke machinaties... ...en reducties aan de gang, enzovoort, enzovoort. We hebben een allereerste tafelvraagje, zeker. Um, dan hebben we columns van uh, Rijn, Zinzi... ...en deze week ook een verse van een uh, hele speciale bijdrager. Ah, uh, verrassingen. Hou het nog even verrassing. Ja, <laughs> <laughs> Ik vind dat wel een hele goede. Massie de Kraas, dus hè? <laughs> ja, ja broodjes, precies. He. Goed, en dan hebben uh, we een en ander gebundeld in het Oziërkwartier. Ja, daar, daardoor zwom ik weer uh, voor u speciaal op dat u het niet moet doen. Zoals elke week de donkere, vuile, volgescheten krochten der internetcommentaren. Ik lees opnieuw een fragmentje voor uit Verrassing. En ik, uh, en ik kan al het uh, tipje oplichten van de slijer. Ik lees vooruit een, uit iets schoolgerelateerd. Uh, ik componeer nog een nieuw week. En, en een, zoals steeds is van, en beste luisteraar, begint ook deze praatafel met... De... De, de. de. de. de. de. de, de High. -hi. koe van de week. Dat was een hele high. Ben je klaar, is van? Ik ben uh, helemaal vastgegespt. Veel minder geld voor cultuur. Vlaamse erkenning. Enkel voor Samson en Geert. Hmm. Deze, ja. Zeg, mag je nog bij deze heel eventjes de mensen eraan herinneren... dat een haiku respectievelijk uit zeven en vijf en zeven lettergrepen bestaat slechts drie regeltjes. Eerste regel zeven lettergrepen, Tweede, ja. vijf lettergrepen en de derde zeven lettergrepen. Dat zijn de meeste haiku's die onder die regel vallen. En eventjes een warme oproep doen, beste is aan onze luisteraars, om zelf tegenaan te gaan. Ja. Verrassels. ons. Ik zet een formuleertje op de website. Hoppa. <laughs> eh, met een soort eh, lettergrepenherkenningsalgoritme. Zoals bij de Google Assistant. Vast wel iets eh, artificial eh, intelligence voor. hebben, eh, Weet ik veel. Ja, een fantastisch idee. Daar gaan we in de promo dadelijk inpakken. En wie weet wordt, het, wordt uw, beste luisteraar, uw haiku zomaar de haiku van de week. Elk Oké, en dat is iets dat kan je op je cv zetten... op je Hoppa. profiel, uh, op je Instagram... meteen likes, drukken, allemaal. <laughs> geld verdienen, absoluut. <laughs> Enzovoort. Dit is de Raaktafel-podcast met Ossie en Oxier. Ah, oh, wel, nu... Uh, ik zie hier staan, uh, weeklied, oh, dat is een pareltje. Oh, we gaan er niks van verklappen enzovoort. Daar gaan we niks van verklappen, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Ha, ja, nou, ik heb weer een paar uh, leuke dingen gevonden. Uh, waarvan bijvoorbeeld eentje is, daar vond ik alweer zo'n brokje uh, non-nieuws. Mm -hmm. uh, moet ik eens even kijken. Uh, nou, ik denk dat deze jou meer aanspreekt. Dit is al wel van een paar weken geleden. Uh, luister maar eens. De betrokken docent is politiek actief en is ook de initiatiefnemer... achter de actiegroep Antwerpen Schalie Vrij... tegen de nieuwe plastic fabriek van Ineos in de haven. Wat doen we? Want? What do we? Want? Hij wilde zijn les aan het derde jaar sociaal werk op de klimaatbetoging vorige week in Antwerpen laten doorgaan, als protest. Maar daarvoor kreeg hij de toelating niet van de school. En dus riep hij de studenten op om zelf klimaatacties te ondernemen. Als ze daarvoor ook nog eens een contract ondertekenen, kregen ze 20 op 20 op hun examen. Er ontstond tumult in de les en de les werd stilgelegd. Bij de hogeschool zelf zijn ze erg karig met commentaar. Vanuit zorgzaamheid voor onze studenten en de betrokken docent en ook het respect voor de privacy van de docent wisten wij hier niet op te reageren. Maar er heeft zich wel een incident voorgedaan. Wij kunnen daar niet op ingaan. Wij wensen echt niet te reageren. Maar die docent is wel op ziekteverlof. Die is effectief in ziekteverlof momenteel, ja. En dat heeft dan te maken met klachten van studenten? Daar wensen wij niet op in te gaan. Die is op ziekteverlof. In een brief naar de studenten geeft het opleidingshoofd wel toe dat de docent zijn boekje te buiten ging. We willen ons als hogescholen expliciet distancieren... van zowel de werkwijze als de inhoud van deze les. We verontschuldigen ons voor deze les. We verontschuldigen... Ja, bla, bla, bla, bla, bla, bla, dus. Mm. Eh, hier wordt ziekteverlof kennelijk gebruikt... om een uh, nogal activistische leraar uit de weg te ruimen. Oh, zeg mm. maar uh, loopbaangewijs of zo. Mm. Kom je zoiets vaker tegen? Is dat de oplossing? Die je dus kennelijk heeft de man in zijn lesuur aanzet gegeven... tot meedoen met die demonstraties, et cetera. En dat is een beetje in verkeerde aarde gevallen kennelijk. En ja, wat doen we dan maar op ziekteverlof? Absoluut. Op zich te verlof. Dus als je niet in het doosje past, ken je die clip nog? Je bent toch een jonge man uit de jaren zestig. Dus in de jaren zeventig was er een clip van Pink Floyd. anders van die hamertjes. Ah ja. En iets met een muur. Dat ik mij nog herinner. En iets met een, met een teacher en iets met ja, uh, een liefde en een salon, ja. Ja, ja, ja. ja, voilà, iets van een muur. Ja, en iets van maar... een baksteen Ja, en uh, als er... je niet meemarcheerde met de hamertjes dan was je niet welkom in het schoolsysteem. Nee. Uh, je merkt dat toch nog heel veel, dat eigenlijk uh, leerkrachten zijn juist de mensen die kinderen moeten motiveren om vrij te kunnen denken. Politici hebben uh, hun mond altijd vol van de liberale democratie, de waarde van de verlichting, de ja. waarde van de... Hè? Uh, maar... Rutte ook, in Nederland ook, want ik wil ook onze Nederlandse... Uh, uh, vandaag ga ik ook uh, demonstreren, meermaals, uh, wijs mij daarop eens van, om af en toe ook een richting Nederland te spreken vanuit het Vlaamse perspectief. Ja, zeker. Uh, ik heb een tekst geschreven, ik heb een um, straks komt er iets aan bod waarin gewoon als je als je de namen die erin komen of de, de, de partijen of de, de sfeer die erin komt, als je dat gewoon naar Nederland verplaatst, dan past het ook gewoon. Ehm... Um, Nederland zal het net hetzelfde zijn. En dan in het onderwijs is het zo typisch dat dan de, de vrijdenkende leerkracht, die, eh, die dan beschermd wordt door zijn vaste benoeming dan nog, daar komt ook die vaste benoeming vandaan, dat je zomaar niet aan de kant kan gezet worden. Um, ja, ja. Dus toch, ja dat Dan ga je veel, toch wel iets nee. minder leuke lokalen hebben. Of je gaat iets... Ja, je gaat toch een beetje tegenwind krijgen. Of je gaat op verlof gezet worden, <laughs> Zo eenvoudig. Nou, ik ben benieuwd. We zullen Rijnis vragen, onze columnist uit de Amsterdamse Grachten. Om, uh, om daar eens een keer misschien achteraan te gaan. Want dat is een Elby. ideaal ja. onderzoeksproject voor de man. Hè? Ja, ja, absoluut. Het zou, zou uh, te gek zijn om daar de Nederlandse situatie eens van te horen. Ja, zeker. Nou, en, hier uh, nu: de havenpolitie hier in Antwerpen, die voert een uh, steeds oplopende Strijd tegen de drugs en het lijkt me ook kei moeilijk als je dus met haven... verslaafd aan drugs. Dus de havenspolitie is verslaafd aan drugs of hè? <laughs> Nou, ja, anders hebben ze geen ja, werk natuurlijk. Ze maken er een prioriteit van. Ja, kijk, zo krijgen ze natuurlijk wel steeds meer middelen, steeds meer middelen. Maar, maar nee, wat er dus gebeurd is, ze hebben onder andere te maken met van die suffe havenarbeiders die daar een, een, een kookpartij gaan lopen uitdelen en dat filmen en op internet zetten, verdorie. Uh, maar nu willen ze de strijd opvoeren. En ja, wat kun je beter doen dan door een beetje rotzooi te zaaien onder het personeel? De federale gerechtelijke politie wil soepelere wetten in de strijd tegen de drugstrafiek in de haven. Dat schrijft de krantenstandaard. De politie wil dus meer dan alleen middelen om de cocaïnehandel aan te pakken. Ze wil dat er snel een federale regering komt die ook kan sleutelen aan de wetgeving. Want nu is de wet niet altijd aangepast aan de realiteit. Zo wil de politie informatie uit drugsdossiers kunnen delen met havenbedrijven. Een bedrijf inlichten over een werknemer die al verschillende keren is opgepakt bijvoorbeeld. Dat kan nu niet en dus zijn soepelere wetten nodig. Want de haven van Antwerpen speelt een cruciale rol in de Europese cocaïnestroom. Ja, ze willen dus namen yep. van verdachte personeel. Ze willen naar de verklikcultuur. Juist. Hallo! 1984, de kinderen die de ouders aangeven. Juist gescoord. Ah, geweldig. Ik wist niet dat we nu ook ik zie hem daar naast de Martinus Wolf zitten. Wij hebben gewoon een arbiter, een scheidsrechter in de positie. Ja, ja Zeker En die, en die houdt, dat zijn likes die, die houdt live op het internet bij. <coughs> Mensen die mentaal <laughs> verbonden zijn. Ja, binnenkort gaan we eens een keer live live doen. Daar gaan we het straks ja. al over hebben. Uh, goed zo. Ja, snap je dus. Maar dat is mm -hmm. ook weer die theorie van... ze nemen een vinger. Hè, het begint ja. bij die vinger. Want dan gaat nu, nu gaat de lijn schuiven. Hè, dus nou, mm -hmm. fruit, dat kunnen we gaan doen. Uh, hetzelfde als nu met dat euthanasieverhaal, In het begin is het alleen maar voor echt terminaal... en een paar per jaar... En zo. Nu al is het gewoon, nou, ik heb er geen zin meer in. <lacht> dus dat is ja. dat laatste voorstel van uh, VLD uit en zo. Dat ja, ja, ja eh, Dus als je er o, ook ja, gewoon geen zin meer in hebt... Het ideaal, hè. is van in de verlichte democratie. Eh, VLD, dat zijn natuurlijk sal salonliberalisten. Ja. Die zijn enkel maar liberaal richting eh, eh, groot, groot geld en bedrijf. En, uh, maar het liefste dat de VLD of de liberalen of de, eh, de VVD in Nederland, het liefste wat dat dergelijke partijen hebben, is dat we allemaal ons bakken zouden. Dat is een Vlaams woord voor je mond, je muil. Uh, je bek houden. Hè? Je bek houden. Hè. Dus we moeten allemaal onze bek houden. Ik heb er ook een liedje voor volgende week over geschreven trouwens. Over je bek houden. Het is een slapenliedje, een kinderliedje. Oh. Uh, <laughs> um, dus uh, ja, dat komt hen goed uit, hè, want dan zijn we een soort van werkers hè, die de goede tijden van hun, van hun leven, de goede jaren, in dienst staan van het geld verwekken voor de, voor de eigenaars. En dan kunnen we op ons 50, 60 helemaal uitgewerkt, kapot gewerkt, op ons 70 een pilletje pakken en gaan we slapen. Hè. Ja, dat wel. Nou, nou, maar er zit wel één aparte haak aan een heel vervelend oog. Uh, namelijk bijvoorbeeld levensverzekeringen. En, en, al die levensverzekeringen hebben een, een zelfmoordclausule. Hè. Dus ja, stel je hebt een levensverzekering en je knalt jezelf overhoop. Ja, dat is vreselijk. En maar de verzekering, die joepie, die gaat die ja. avond uiteten met de hele verdieping. Want ja. <laughs> dat is weer één die ze niet hoeven uit te keren bij wijze <laughs> van spreken. Maar eh, als je nou euthanasie, gaan die dat ook als zelfmoord uitleggen? Want mm. hoe zit dat nu? Hè? Mm -hmm. Hmm. In ieder geval, hè, de, uh, misschien het hele tijd, want we willen het niet, uh, hoewel, het was net 1 november hè, vorige week, een tiental dagen geleden. Uh, dus um, laat ons die, heel die dodenproblematiek even um, beëindigen met de volgende leuze. Wat staat er boven de deur van een crematorium te lezen is het van uh, ik weet het niet. Laat je niet kisten, alles komt in kannen en kraken. Ja, hartstikke goed. Uh, dat is ook, ik, ik zag toevallig op ATV, nou, om daarop door te gaan... dat ze nu ergens hier langs de schelden is er een soort toestel. Een soort mm. swingarm. Daar kan je een, een biologisch oplosbare urn met die as opzetten. En die zwaaien ze dan zo boven de singel. En dan woep, wordt die in de singel gekiept. En daar hebben ze zelfs uh, schotelvormige, zo, zo van een soort papier gemaakt. En, dat, uh, en zo kun je ook afscheid nemen. Maar je moet wel even naar een uh, website. En, wel... en waar wordt die ingekeeperd? In de Schelde. Waarom... Ah, in de Schelde. Ja, je zei de single. In de Schelde ja. wordt gewoon in de rivier, in de rivier gesmeten. Ja, opa. <lacht> en dan word je met de zee verbonden. Ja. En stel dat die man lode tanden had en zo. Uh, ja. Is daar allemaal over nagedacht? Is dat er allemaal ja. uitgehaald? En, uh, ja. Ja, ja, ja. heb hebben geen rechten. Nee, precies. Dus, uh, ja, nog een stukje non-nieuws dan. Ja, heerlijk. ...actie dan vanmiddag aan de Antwerpse Groenplaats. Dierenrechtenactivisten ketenden zich er vast aan de vleeswarentoog in supermarkt Cru. De politie kwam ter plaatse om de actievoerders los te maken. Veertien mensen werden bestuurlijk aangehouden. Animal Resistance protesteerde tegen de verkoop van foie gras. De leverpaté die vooral tijdens de feestdagen populair is. De productie ervan zorgt voor heel wat dierenleed. Omdat de dieren vaak dwangmatig worden gevoed. Gisteren voerde de actiegroep protest in een boerderij in West-Vlaanderen. Maar vandaag was dus een winkel aan de beurt. En dan komt hij hoor. De consument is mee verantwoordelijk, klinkt het. Opmerkelijk, in de supermarkt op de Groenplaats wordt op dit moment geen foie gras verkocht. Al zijn ze dat met de feestdagen wel van plan. Dus een heel slimme PR-gast bij die niet zo goed lopende cruise supermarkt, dat is een beetje zo'n upscale toestand daarbij. bij de Hilton... die dacht, nou, misschien kan ik hier eens wat regelen met die mensen... want dat bezorgt me ineens een pak gratis. Een gratis promo, hè? Ja, op die manier, want dus we zijn non-nieuws. Opmerkelijk, er wordt <lacht> geen Viagra verkocht... maar ze zijn het wel van plan... Of So, dus ja, nou ja, weer zo'n actie waarvan je denkt, nou ja. Mm. Hard over, ja, en dan wat ze die andere eenden hebben Ja, ik ben ook niet voor die foyergra of zo, maar wat ze dan bij die eendenboer daar hebben uitgeflikt, met al die ja, dus, uh, uitgestresste beesten achteraf. Dat is ook weet. niet slim, hè? Nee, ja. nee. Je moet, die, je moet niet die beesten gaan stresseren. Ik bedoel, gooi dan het bureau van die boer vol stront of zoiets. Wees creatief. Want die dieren, die dieren zijn de slachtoffers, die moet je niet op camera of op dingen krijgen. De, uh, die moet je wel op camera, maar doe dat op een andere manier. Manieren, dat op een rustige manier is. Ja, ja precies. Daar, daar. Uh, en nu nog even een, een, een kort stukje. Een, mm -hmm. een stukje van Tom Lanois. Ah. Uh, onze vriend Lanoië, die op de ja. boekenbeurs stond. En, uh, zijn uh, verhaaltje gaat wel een brug maken naar het hele cultuurdossier... wat hier als ah. een uh, enorme olifant in de kamer staat. Maar veel volk deze 1 november op de andere boekenbeurs...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 Ja, ik vind dat een heel raar voorstel... Want dan wil hij dus die, dat gebouw van de Expo hier... de tentoonstellingscomplex hier in Antwerpen... als, als een soort permanente boekenbeursmarkt laten. En dit was eigenlijk nog uh, nieuws. Heeft hij eigenlijk gezegd nog voordat die besparingen van vorige week doorkwamen? Mm. Heel dat gebeuren met die 60% en, enzovoort. Dat was ook weer een prachtactie van onze... Van onze schattige meneer Jan Bon. Van onze eerste sinister noem ik hem nu. <laughs> ja, hij is inderdaad, ik heb hem een stuk gevolgd op uh, de cultuur TV, er is hier zo'n ja. kanaal dat je. Het ik ga toch eens volgen. onderzoeken of dat hij niet verticaal slaapt en uh, bloed drinkt, of zo, zo, Want ik, ik vrees echt dat hij, een, hij is onze eerste sinister is aan het worden. Ja, hij, hij kan uh, heel erg slaapverwekkend doen ook. Want toen ging het ja, over het ja. uitleg van die budgetten. En dan begint hij met uh, kapitaalverlegging. En dan met apparaatinvesteringen. En, en non-lineaire incrementatie en zo. En als een machine... Dus, oh, ik hou van non-lineaire incrementatie. <laughs> Absoluut. Oh, favorite. Ja, ja. En, en dus dat eigenlijk, uh, de normale burger die raakt dat dan helemaal kwijt. Maar wat hij dus doet, eigenlijk, hij maakt er een soort Salomon oplossing van door te zeggen: van nou ja, als je het niet mee eens zijn met bijvoorbeeld die 60% cultuursubsidie of de projectsubsidies. Mm -hmm. De Vlaamse regering heeft dus ieder jaar een pot waar mensen geld uit kunnen halen, die dienen daartoe. Een... de cijfers hier, 8,5 miljoen was dat. Er was al in bespaard, maar dat was 8,5 miljoen en nu gaan we naar 3,7 miljoen. Juist. En, en nu, ze hebben ook naar het boven gekeken, naar het noorden. Want in Nederland is het al jaren zo... dat alle subsidies eigenlijk naar de grote huizen vloeien. En die hebben die opdracht gekregen... om ook werking te hebben naar de kleintjes ja. toe. Dus om, ja, ja, om contacten aan te gaan naar de, naar de bevolking... of naar de bredere, uh, naar de kleinerschalige projectjes. Ja. En, en nu hamert Jan Bon erop... Van dat dat sowieso al in de taakomschrijving stond van die grote huizen, maar dat die er niet genoeg aan deden. En dat ja. klopt ook, want die doen daar niet genoeg aan, denk ik. Die willen niet met de hele kleine... De, de, de mensen die met een vogeltje iets doen of zo, weet ik veel. Ja, dat is een heel ander soort werking. En ja, nu moeten zij dat allemaal, want nu wordt het eigenlijk... naar beneden doorgeschoven en ja... Als je, als je geen projectsubsidie krijgt... dan moet je dus bij die grote jongens aan gaan kloppen. Dus ik zie ze daar al aan, bij de single aan staan schuiven. <lacht> met een project. Voordat daar een ambtenaar en een kanaal en een taakomschrijving enzovoort is... dat mm. wordt moeilijk, hoor. Wordt moeilijk. Dus, ja, ja. Uh, goh, ik denk dat ik het daarbij hou met onze clips. Mm -hmm. Uh, uh, dan komen we vanzelf aan het volgende deel van onze praattafel. Zullen we maar gaan naar onze allereerste officiële tafelvraag? Hopla. Hoppakee. Uh, op, op de Facebookpagina... Uh, ik had een oproep gedaan onder andere bij Nederlanders die in Antwerpen wonen. Uh, Daar moet je voor oppassen voor die mensen. Want dat is een heel snel groeiende groep <laughs> onder de radar. De echte allochtonen. ja. Er was een Maurice Westraten en die vroeg zich af... Uh, die situatie met gratis kaaien, je rijdt je auto daar praktisch kapot. Dichtgooien van de kraters daar door de gemeente zou wel zo netjes zijn. Die, dat zijn die kraters nog van de Tweede Wereldoorlog, dacht ik. Ja, van, de, van de bevrijding van Antwerpen. Ja. Nou, wat ik dus weer weet is dat er daar ooit is besloten... dat heel die boel daar op de school... Gaat. En dan komt een, geloof ik een ondergrondse parking enzovoort enzovoort. Uh, dat is jaren geleden besloten al. En dan besluiten ze dus ook meteen... we gaan daar geen ene euro meer aan uitgeven. Want dat nee. is weggesmeten geld. Nou, en dat is die situatie. En vervolgens wat gebeurt er... Het project loopt vertraging op met vergunningen en wat dat dat. En er gebeurt niks. En ondertussen wordt er niks in geïnvesteerd. Hun bedoeling is het, hé, dat is het Sigma-plan. Hè? Dus uh, hun bedoeling is de stabilisatie van die kaaimuur, Want die kaaimuur is, ja, is betonrot van de jaren 50. De verhoging van de waterkering ook tot 9,25 meter. Want uh, de, hé, de tweede algemene A waterpassing is dat. Want. De opwarming van de aarde. Maar er is niks aan de hand. Hè. De klimaatbetogers zijn allemaal uh, hysterische trinen. Uh, zo gezegd. Maar uh, ondertussen gaan ze wel de waterkering verhogen. Omdat de aarde al aan het opwarmen is. Het uh, zeeniveau ah, ja. stijgen, stijgt. En de heraanleg van de Kaistrook als een van de meest. Hè. Ze willen er een prominente publieke ruimte in maken. Dus dat is, uh, dat is heel mooi. Je kan dat lezen op de, op de website van Antwerpen Stad. Met een mooie titel. Hoor goed, hoor goed. En dat is het laatste dat ik erover zeg. Dan moet je zelf maar eens gaan lezen: De kaaien worden weer van ons. Oké. Okay. De kaaien worden weer van ons. Voilà. Dat uh, klinkt Dus Maurice heel, uh... Maurice, geen probleem. Maurice. De kaaiën worden weer van ons. Oefenen, oefenen, oefenen, Maurice. Gewoon de kaaiën worden terug van ons. Okay? Yes, zeker. Wat mij in het verlengde daarvan ook wel verbaast in, in over projecten die dus stil liggen. Ja. Uh, er liggen hier nu zomaar drie echt grote projecten. Dat nieuwe complex daar bij de vorige post... Hier bij station Berghem daar ligt de bouw ja, van stil. Dat ja, is het dat dat politiebureau. De oude sportsorteercentrum van ja. Antwerpen. En daar kwam nu het nieuwe politiebureau. Ja. Uh, dat ligt stil vanwege onenigheid met uh, bouwheer en financiering. Dan uh, de nieuwe VRT gebouw Daarvan is de architectkantoor eh, ontslagen en ontheven. <laughs> hè. Hey, maar ook in Nederland, hè, want ik volg het ook. Hè. Ook in Nederland. Hè. Wat is dat oh, daar? Okay. Het, het torentje en zo. Het staat allemaal onder de schimmel, heb ik vernomen. Dus heel denagisch, Rob. <laughs> dus, eh, dus ze hebben daar een... een, een, een eh, dus dit is een van mijn eh, richting Nederlandse interpellaties. Ze hebben daar een architectenbureau aangenomen. Hè. Rutte, Rutte 7, of hoeveelste regering van Rutte is het al. Die hebben een aanbesteding Gedaan. En uh, dus ook het uh, architectenbureau in Nederland is nu ontslagen. Dus het is een tendens okay. die we zien bij de lage handen. We, we, we, eh, in we Nederland op... schimmel aan de muur. <laughs> ja, ja, het torentje staat bijna onder water. Zoveel schimmel is er. Uh, oh. Rutte heeft er geen, geen plusje zetel meer nodig. Hij kan gewoon op de, op de plusje schimmel gaan zitten. Goh. Oké, okay, dat is prachtig dat je dat in de gaten houdt. Je uh, houdt allemaal in de gaten, Is van. Ja, dat willen we ook doen. De band wakker houden met, uh, met, de, de, met de bovenkant. Want ja, je weet ook niet straks als het water stijgt, uh, wie weet hebben we elkaar toch allemaal weer, weer nodig. Ja, en, en als Wilders aan de macht komt in Nederland, dan, uh, dan kan zomaar Vlaanderen ineens de hoeveelste elfde provincie worden. Of hoe, hoeveel provinciën hebben ze in Nederland? Elf, ja zeker. Ja, dan worden we de twaalfde provincie met Vlaanderen. Hoe? Nou, Vlaanderen is al op zich uh, een stuk of vijf provinciën. Ja, een Nederlands-achtige oh, uh, provinciën. Ja, een stuk of vijf, zes keer ook bij de Lage Landen ingedeeld geweest. Maar uh, dan vrees ik dat ik nog verder moet oprotten. Want... Ja, <laughs> ja dan, dan pakken we samen de boot en gaan we ergens naar Scandinavië of zo. Ja, dat is, is heel nog. <laughs> zeker weten. The uh, global values is Ik denk dat we dan langzaam toekomen aan een uh, stukje over onze promo en waar we allemaal te vinden zijn, enzovoort. Wij zijn te vinden op iTunes, dames en heren. Oh, oh, oh. Ja. Daar hebben we een lekker muziekje voor. Ik hoop dat. Even lekker in de sfeer komen. Hè? Het is een beetje DJ-moment vandaag. Dames en heren, uh, u vindt de praattafel terug. Op iTunes. Ja. Op Apple Podcasts. En, uh, en natuurlijk op Spotify. Ops, Stitcher en Android. Ja, dat is dus vrijwel overal. Zeker ook op de site zelf. Het is bijna alleen... Als je er echt helemaal niks aan vindt... Kun je, is het onmogelijk om te abonneren. Dus het is vrijwel met elke telefoon... elk ding op alles enzovoort. Podcasts, dus zoek je maar. Uh, en uh, reageren hè? waar kunnen de mensen allemaal reageren Filip? ze ja. kunnen reageren op Facebook op onze pagina de Praattafel ja, u en... kunt ons bereiken via e-mail info at zeker. De website praattafel.be komt eraan en Instagram staat in de stijgers op YouTube kan u zomaar het kanaal de Praattafel vinden en daar zet ik Elke week het lied op met een aangename filmpje erbij. En voor de rest is het van... Ja. Nou, we hebben in het nieuws kun je de Filip-video's allemaal nog eens een keer zien. De show notes die bij elke aflevering staan, enzovoort, enzovoort. Dus ja, we zijn super bereikbaar. En het grappige is ook als je de praattafel intypt... dan zitten we al op de eerste pagina van Google. En zeker bij Spotify en zo is het al bij praat staan we er al. De praattafel. Afel, dat, dat, dat afel, niemand afel. Dat niemand, niemand daar nog aan gedacht heeft. Oh, waarschijnlijk. Het het okay. Wacht, ik hoor... Nee, ik ruik tulpen, is het van? <laughs> ik, ruik, ik ruik tulpen. Ja. Eh, ja. Zeker. Zeker. En uh, hij is er weer bij. Onze trouwe bijdrager uit, uh, aan de binnenkant van de grachten van Amsterdam. Die woont dus boven echt de moerdijk. Uh, ja, een heel eind boven de Moerdijk. Echt bam in het midden van de Jordaan en zo. Heel schattige mensen. En deze week legt hij ons uit waarom uh, Nederland iets is om trots op te zijn. La, la, la, la, la. Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verband. met Amsterdam. Trots op Nederland. Nederlanders zijn een trots volk. Trots zijn ze in het bijzonder op drie dingen. Dat ze als eerste land in de wereld in 2001 het homohuwelijk hebben mogelijk gemaakt. Dat ze over een goed wegnet beschikken. En vooral dat iedereen een mondje Engels spreekt. Het eerste argument is vaak gebruikt als dooddoener... om te bewijzen dat ze ook op ieder ander gebied veel zijn. Aangesproken op uitzonderingen erop, onttoont de poldermens in woede. Bijvoorbeeld als je het hebt over het feit dat Nederland het laatste Westerse land was... dat pas in 1863 de slavernij afschafte... in de zogenaamde overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk. De Nederlandse trots op het wegennet van het land... is deze dagen behoorlijk blootgesteld aan harte klappen. Immers. In verband met de stikstofcrisis is zelfs autopartij VVD bereid... hun stokpaardje 130 kilometer op de snelweg... prijs te geven voor 10% minder schraadstof in de lucht. Maar echt trots zijn Nederlanders eigenlijk op hun Engels. Dagen laten dat het steenkool Engels... vanweilen veel Dutch ministers of Affairs niet om aan te horen was laat staan te begrijpen. Bij ieder gelegenheid gaan Nederlanders prat op hun Engels. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat Nederlanders, een symbool van hun culturele identiteit... de Nederlandse taal, eigenlijk moeten haten. Maar in werkelijkheid haten ze hun taal natuurlijk niet. Dat wordt ook telkens duidelijk. Wanneer ze anderen, meestal mensen... die het Nederlands niet met een paplabel hebben binnengekregen... attenderen op de meest lullige door hun gemaakte fouten. En de beoefenaren van Neder-Turks of Neder-Marokkaans... dienen toch maar het meest zuivere Oranje-Nassau-Nederlands te beheersen, willen ze ooit in aanmerking komen voor de laagst betaalde banen. Regelmatig zie je ook Amsterdammers op hun terras boos worden... als ze uit een enig buitenland afkomstig soffietje... hun bakje koffie niet meer in hun moederstaal kunnen bestellen. Maar helemaal zoek is de tolerantie echter wanneer vluchtelingen na drie jaar koningrijk het omvangrijke werk van Willem Frederik Hermans nog steeds niet uit hebben en hun taalvermogen daarom nog steeds belabberd is en een buitenlands accent nog steeds te horen is. De enige uitzondering is de vlaams Belg, die telkens weer bij taalwedstrijden, zoals het zogenaamde nationaal dicté, de Nederlanders in het hemdje zet, door meestal met de eerste prijs van door te gaan. Daar hebben de Hollanders stiekem respect voor. Nou. Ja, dat is ook zo, hè? Dat is totaal, totaal. Ja, en trouwens, dat, dat 130 rijden in Nederland... Dat, dat is helemaal niet zo prettig, want dat is lang niet overal... En wat mm -hmm. je dus de hele tijd aan het doen bent... dan is het ene stuk is, uh, zeg maar 100 hè, bij een stad of zo... en dan staat er een bord 120 zo, met mm -hmm. zo'n rode cirkel. Dus nou, dan mag je dan niet harder dan 120. En dan weer een eind verderop staat er <laughs> ineens een bord 130. En dan gaat iedereen ook ineens rappen rijden. En Weet dan, je wat dat, dat is? En dan na een kilometer of tien, ineens weer staat er een bord van nee, nu, nu weer terug naar 120. Is van, is van. Dus, ja. Vroeger noemde vroeger noemde men Nederland de lappendeken van de bloemenvelden. Nee. Nu noemen we Nederland <lacht> de lappendeken van de snelheidsbeperkingen. Ja, het is trijf. Ja, dat gaat ook op platteland van 60 en 30 en mm -hmm. veertig. En, uh, met dubbele strepen nachtstrepen en, en voortstrepen. Maar, maar ja, overal kameras, kam ze hebben het wel onder controle. Want de mensen die daar op die tweebaans wegen, dat is, uh, die schuifelen allemaal keurig netjes achter elkaar. Ze hebben ze toch helemaal plat gekregen voor het volk. In Nederland mag alles, maar niks kan. In Vlaanderen kan er niks, maar alles mag. Ja, zo, zo is dat ook alweer. Hé, hey, uh, ja, wacht even, ik zat even verkeer, verkeerde venster. Sinzi, uh, uh, onze student ah, uit Gent, uh, is ook weer actief is... geweest. Terug van weg geweest, voilà. Ja, over weg geweest gesproken, daar moeten we het nog even over hebben. Dat hadden we aan het begin moeten doen, maakt niet uit. Uh, we zijn er een week tussenuit geweest. Uh, er is ja. hier een onderwerp uh, waar we het tot nog toe eigenlijk niet over hebben gehad. Uh, dat is namelijk het feit dat uh, jou, uh, Philippe, een zogezegd ongeluk is overkomen. Dat een grote noodlot heeft toegeslagen, is van... Ja, daar waren wij betrokken in fiets, waar jij op zat, en in auto. Ik, ik kan nu de details verder besparen. Ook omdat ja, mijn fiets was een snorfiets, maar goed, hè, het was een snorfiets, uh, omdat ik te veel uh, moet uh, naar school uh, brengen altijd. En jammer genoeg ben ik daar onzacht in aanraking gekomen met één auto. En één een, een heel akelig verhaal, maar je hebt er een heel zware beenbreuk aan overgehouden. En uh, dat heeft een ja, heel langdurige gevolgen met heel pijnlijke ervaringen, et cetera, et cetera. En vandaar dat we vorige week eigenlijk niet in staat waren om... Samen in het zadel te kruipen om dit te doen wat we nu aan het doen zijn. Hè? En ik hmm. zal niet te veel details, want ja, de well. zaken uh, moeten voorkomen enzovoort. En dan is het maar beter om uh, dat verder niet. Maar dat is voor de mensen uh, begrip te hebben voor die, die, die, die, die ongelooflijke moed. En die, we gaan daar ooit een documentaire van maken. In zeventien delen. Hoe je dit helpt. Maar daarom uh, mijn waardering nog eens een keer dubbel naar je toe: uh, dat je dit toch wel uh, wil aanpakken, dit project. En dan, goh, als het eens een keer niet lukt, dan uh, slaan we er dus een week over. Maar het is we... geen project, het is, van, het is een echte therapie. Nou, kijk eens aan. <laughs> um... Dit is de Raartafel podcast met Ossie en Kossie. Goed zo. Zinzie dus. Huppakee. Uh... Ik keek onlangs eigenlijk een, uh, een video, die ik dat het internet een vergissing was. Hij vond het vooral edgy, maar hoe langer ik, er, hoe langer ik er naar keek, hoe meer ik er mee akkoord woon te gaan. Want, alle, de laatste tijd ben ik dus Bojack Horseman. Ik heb Bojack Horseman zitten kijken en dat is, ja, die serie, dat is een beetje existentieel nihilisme. Ik vond het wel interessant en toen ik Bojack Horseman ben ik op een of andere manier op een theorie geraakt die dat vertelde dat het, uh, Kierkegaard en het existentieel nihilisme al lang gelijk hadden over het internet. Dus uh, het interessante punt van de video, daar is dan ook een Die dat anonimiteit in de pers en, en de pers is, in zijn tijd eigenlijk al de grootste rampen van de moderniteit Want Het Internet geeft ons een voldoening eigenlijk, waar wij erop doen, posten, lezen en liken. Alsof we effectief invloed maken met onze hartjes, banners en retweets. En maar het trieste is dat we zo eigenlijk passiever zijn geworden. Minder geneigd om iets aan onze eigen realiteit te doen. Oh ja, waarom zouden we dan ook? We kunnen allemaal naar onze eigen realiteit kijken op onze schermpjes dat nog erger te maken is het internet ook al eerder iets breed dan iets dieps. Het geeft ons optie om in echo-kamers te leven en elkaar minder te begrijpen. En hierin ligt eigenlijk, waar ik tijdens het kijken van de video aan moest denken, hebben we nu de optie om anoniem te zeggen wat we willen, tegen wie we ook maar willen. heeft onze perceptie, denk ik, vervormd van wat beleefd is en wat kan en wat we moeten zeggen en wat we altijd niet mogen zeggen. Het is niet zo dat we veel minder mogen zeggen dan vroeger. Er waren toen ook taboes en woorden die je die niet in de mond nam, maar we waren toen ook gewoon niet gewoon om eigenlijk altijd onze mening te kunnen zeggen. Altijd de mogelijkheid hebben om stiekem toch wel tegen iemand te zeggen wat we er rechts van denken. Zonder consequenties kunnen we dat nu ook. En dat is precies wat er misloopt in onze samenleving, denk ik. Vandaag, onze, onze mening, die kunnen, kunnen we gewoon spuien wanneer we maar willen. Het heeft ons een soort puberaal idee gegeven dat we niet alleen het recht hebben om te zeggen dat we willen, maar de vrijheid van meningsuiting, maar ook het recht om het te doen zonder enige vorm van consequenties. En, en dat klopt volgens mij niet. We willen dingen kunnen zeggen zonder anderen ons tegenspreken of aanspreken op de inhoud van onze woorden. Het debat wordt een beetje gedood door scheldpartijen en de mogelijkheid om de conversatie permanent af te breken. Dus daar leert je nou ook niks uit. Maar we kunnen ook dan nog eens ja, in het leven van onze debatpartner gaan kijken om minder serieus te nemen als je op een partij stemt die we niet leuk vinden. Het, het, het, de optie om ik respect te hebben voor mensen is eigenlijk gewoon groot. En ik, ik, heb dat nu allemaal niet, allez, ik wil daar niet zeggen dat het internet slecht is of zo. Zoals dus boemers dat altijd graag doen. Het is juist omdat ik zoveel van het internet hou. Dat ik graag wil oproepen om het een beetje beter te gebruiken. Politiek correct, ja, wat dacht je van... Eigenlijk gewoon een beetje correct zijn, civiel. En zoals graag moet zijn tegen medemensen, vind ik. Tja, dus wat? Ik ga Zinzi wel nooit tegenkomen in de, in de commentaren op het internet, denk ik. <laughs> nee, dat hebben wij al een aantal jaren geleden afgeleerd... om, om, om zich daarin te graven... Nee, maar ze maakt, een, ze maakt een heel mooi punt. Hè, want zij is van de generatie, als ik het goed begrijp... ...zij is opgegroeid. Zij is geboren toen het internet er was. Hè? Of toch bijna, zo goed het oh, ja. ja, zeker. Zij is volledig... Hè, dus, dus jij en ik en nog, uh, nog een, misschien een an anderhalve generatie na ons... ...die kunnen misschien nog herinneren... ...dat ze niet voor de computer zaten met kerstmis... ...maar gezellig voor de kerstboom. Uh, maar de nieuwe generatie zo. ook... Jouw kinderen, mijn kinderen, uh, ja, die, dat internet is er altijd, dus dat is aan hen om daarmee om te gaan natuurlijk. Het is aan hen om een nieuwe wereld uh, te organiseren waar dat een plaats kan krijgen en ze maakt, er, ze maakt heel terechte opmerkingen daarover hè. Het, het alles kan verhaal is heel herkenbaar het, het weinig consequenties ik ga volledig met haar analyse en akkoord daarin ja, ik denk dat we haar, zo, dat gaan we misschien krijgen met al die mensen die langzaam allemaal een eigen podcast moeten gaan geven nee, nee, nee, nee kom aan terug in de kooi, in de kooi. <laughs> bij, bij Martinus en de scheidsrechter vooruit, in okay. de kooi in de kooi! Kom hier. Ja, ze is weggelopen. Allee, zien ze toch volgende week. <laughs> Zo, wacht even voor. Ik ben hier even wat uh, huppakee. Zo. Dan dan is van dan een jingle laten klinken. Dat geweldig Ja, precies. Maar ondertussen heb ik hier wat anders moeten laten klinken. Nou, krijg jij een jingle. Dit is de Raaktafel podcast met Ossie en Leer. Zo is dat. Door de Schijnburgermeester van Antwerpen. BDW. Naar aanleiding van de commotie rond de vermindering van de cultuursubsidies. die mijn goede vriend Jan Jambon in het leven heeft geroepen. wil ik graag even reageren. om deze maatregel toch wel terug te draaien. 60% beste vrienden, u begrijpt, dat is veel te weinig. Laten we in eerste korte wetten maken met die cultuurzever. en voortaan geven we geen rotte balibus niet meer uit. Dat is in geval de ideale manier. om het cultuurcafibus. Aan het koolreboes te schuiten. Echte grote kunstenaars vinden altijd wel middelen om hun ding te doen... ...en verdienen daar zelfs nog de dikke stuiverreboes aan. Kijk maar naar topartiesten zoals daar zijn. Geert Verhulst, zoals daar zijn. Uh, ben Crabé, zoals daar zijn. Uh, Geert Hosten, zoals daar zijn. Bart Peters zoals daar zijn. Niels de Stansbader grote cultuurruizen, eh, die wil ik even eens op droogzaal zetten. En daar heb ik ook een goede reden voor, want dat is allemaal moest totaal. Eh, voor de prijs van één theatervoorstelling, beste vrienden, waarnaar u in het beste geval een paar duizend man kan komen laten kijken, kunt je een volledige reeks aan de buurtpolitie opnemen. Miljoenen kijkers, twintig jaar lang heruitzendbaar, 100% Vlaams, en het brengt ook nog eens een serieuze stuiverimus op. Eh, en dan zijn er nog al die prachtige pannen die verspield worden aan al dat cultuurgedoe. Denk maar aan de boerderij Schouwburg of de singel in Antwerpen. Ah wel, laten we daar toch gewoon een luxe los van maken. De singel, daar zou een schone megaparking zijn. Om de kant van de stad, dan kunnen de mensen daar in de auto parkeren en dan ondertussen uh, met de trein verder rijden, of met een fietsje verder rijden, of, uh, uh, of, of met een andere auto verder rijden. Mocht niet uit. Daar heeft de burger tenminste nog echt iets aan. Bon. U zal natuurlijk denken, met al die maatregelen, zullen er dan nog artiesten komen? Zullen er nog jonge artiesten komen die dan de Vlaamse identiteit uitdragen? Uiteraard komen die er. We gaan dan terug naar de originele situatie van de 16e eeuw. Toen er op de mei grote uh, wagenspelen werden georganiseerd en acteurs gewoon voor de nood kwamen spelen. Ah wel. Als al die artiesten daar terug verder noet op de meer komen spelen... dan hebben we een plezierige activiteit in de stad. En is het altijd feest. En dan is er geen meer voor die allochtone Bolivianen op planfouten. Ave, salutemus. En tot de volgende keer. U luistert naar de praattafel met Ossie en Ossier. Dat was hem, de eerste bijdrage van de enige echte schijnburgemeester van Antwerpen, jazeker. Ja, maar we zijn vereerd, we zijn vereerd. <laughs> maar uh, ja, kijk, zijn punten zijn vaak heel duidelijk en, en zelfs zo duidelijk dat hij bij de laatste verkiezingen toch 692 stemmen heeft binnengehaald. Uh, zo is dat maar. Dus dat heeft toch geresoneerd. Dat is toch een heel aantal mensen. Als je die allemaal een biertje moet geven... Man, uh, dat is ja, dan, wat... dan, ben je, dan ben je failliet. <laughs> dus, dus ja... U hoort zijn standpunt. Eh, waar, maar door zijn soort van absurdisme wordt dat andere eigenlijk ook absurd. Want het is allemaal even absurd als wat hij zegt, wat ze doen en wat ze laten. Mm -hmm. Enzovoort. Eh, die politici. Eh, maar ik denk dat we zo'n beetje aan het laatste kwartier zijn toegekomen. En dat is Aha, helemaal rof. van jou. Hè. Hij, hij, ik volg mij hij, aangesproken. Hè, want hij, kwartier remt met ozier. Eh, want nu komt heel veel bij elkaar. Want nou ja, dat cultuur... Gebeuren, want daar, ik heb jou daar eigenlijk tot nog toe niet zo op zich over horen. Ja, misschien, ze... uh, misschien hebben al enkele luisteraars er iets over gehoord. Ik heb er eigenlijk zelf nog niets, niet veel uh, over gezegd. Uh, maar de regering Jan Bon gaat dus inderdaad besparen op cultuur. Is het aan. Ja. Dus in Vlaanderen worden de, de cultuurhuizen met 2% getroffen. 2 tot 3 procent. Ja, de grote um, jongens. Organisaties uh, met 6 procent in het algemeen. En uh, de projectsubsidies, dus zeg maar de, kweek, de kweekvijver van uh, de toekomst. De ja. aanstormende talenten of de. Hey, de broedkamer. De, de iets minder commerciële pro projecten, de, de, de verbindingsprojecten, de minder kansgroepen. Uh, uh, daar gaan de, subsidieproject, de projectsubsidies dus 60% worden weggesneden. Ja, en, en zoals ik eerder zei, we gaan van ongeveer 8,5 miljoen uh, vorig jaar naar een jaarlijkse uh, budget van 3,7. En dat, dat is, is dus een werkelijk een belachelijk klein bedrag... Dat, dat gaat dan... Ook ja, maar, maar ik ben blij miljoen. dat hij daarop... Dat nee, is, nee, nee, nee, is van... Ik ben blij dat Jan Bon daarop bespaart. Ik ben blij... Ik ben ik eerste ben Flip de Winter. Ik ben blij dat Jan Bon daarop bespaart. En niet op de subsidies aan de industrie. Laat ons alsjeblieft die arme industriëlen niet raken... En niet op de straalvliegtuigen van het Belgisch leger. De straalvliegtuigen van het. Dus nu kan je dat ook. Al, al die buitensporige besparingen. Kunnen jullie als Nederlandse luisteraar. Volledig vervangen met de Nederlandse uh, besparingen. Want wij gaan besparen op. Wij gaan niet besparen in Vlaanderen op industrie. Wij gaan niet besparen op Big Pharma. Weet je nog iets van dat meisje, dat kindje dat de miljoenen nodig had om te leven? Ja. Hey, oh, ja, ja, ja. ja, ja, ik weet het. De, ja. Die baby, die, die ene ja. injectie ja. van, ik weet niet hoeveel ja. miljoen. Ja. Ja. Ja. Hey, dus niet besparen op Big Pharma. En we mogen ook niet besparen op uh, uitredvergoedingen van politici. Klinkt dat bekend, Noorderburen? Dat hebben ze ook in Nederland, die verschrikkelijke uittreedvergoedingen. Maar in België zijn die buitensporig. Twee tot 300.000 euro voor mensen die twee jaar in het parlement zitten en hun bek niet hebben opengehaald. We gaan niet besparen op de straalvliegtuigen. 4 miljard. 4 miljard? Wie gaan wij aanvallen als België? Dus die, die vijf miljoen, daar koop je één zo'n neuswiel. Dat is een neuswiel van één zo'n vliegtuig. Het is verschrikkelijk. vijf, vier miljard. 4 miljard euro is het van. 4 miljard euro. Goed, hier ben ik terug. 4 miljard ja. euro. Free. Gaan we niet op besparen? We gaan ook niet besparen. Wink ja, je niet te veel op, hè? Want... Ja, ja, nee. Echt. Ik... We gaan dat niet op besparen. Maar weet je waar dat we op gaan besparen, is van? We gaan besparen op 0,2% van het totaalbudget van de Vlaamse regering. Ja. Daarop gaan we besparen. We gaan besparen op... Nogmaals. We gaan besparen op 0,2% van het totaalbudget van de Vlaamse regering. En dan? Ah wel, en daarom wil ik eventjes hier mijn goede vriend Stan Meuris Even citeren op Facebook. Uh, heeft hij ook een commentaar. Ik ben de man van de commentaren hè? en ik word wel eens verweten. Oh, je ziet altijd maar... Oh, wat? wat gaan, we, gaan we afdalen? Is het zover? Moet je ja, je ja, ja, ja. Hasmat, ja. Moet je je hasmat aantrekken? Oké, wacht even. Want, Je hebt alles aangetrokken. Ja, ja, ja. ik Spreekt nu door een baasje. Oké. Okay. De rest is allemaal bedekt. Ja, ja de kwaliteit want, is, is want, opvallend goed. Ik uh... ga het zelfs kort houden nu. Ik ga het heel kort houden van commentaar, want... Isvan. Want? Ik wil jou... Ik wil jou feliciteren, Isvan. En mezelf ook. Ja. Want mijn commentaren gaan zo kort zijn vandaag, omdat de riolen der internetbronnen zo druk bevolkt waren, is het van de voorbije weken bezocht ik de riolen van de internetcommentaren. Ik kon nee. er gewoon niet meer in. En jij en mij is <laughs> De druk was niet meer. te dik. Iedereen dek. stond daar. Iedereen was er ineens. Iedereen was aan het graven in de commentaren op de commentaren. Ah, ja, ja, ja. Dat is ja. Jij en ik. De enige, wij, wij, waren, wij waren ondertussen twee maanden geleden de eerste die in die commentaren licht gingen schijnen op ja. al dat onverlichte, donker weggestoken stront van het internet en wij gingen die commentaren een platform bieden. Ja, die zo, zo, zoals die, die mannen in India die, die strontputten leeghalen ja, en zo, en, en, jij en maar, maar is dit, is erger, dit is erger, want die stront kan je afwassen, maar die commentaren maar nu is, dat, dat, is het gewoon ineens om zeep nu is het de bomonde in <laughs> de algemene gang van zaken om, om iedereen in zijn onkel commentaar te geven op de commentaren van de commentaren <laughs> ja dus van ja, ons wij zijn van op onze gezegende leeftijd zijn wij Trendsetters. Ah, ja. Luister wat Stijn Meures te zeggen heeft. Stijn Meures, via Facebook over de besparingen in de culturele sector. De echte motor van de beslissing om de Vlaamse cultuursector droog te leggen bevindt zich onder de motorkap van de fora van pakweg het laatste nieuws. Maar steeds vaker ook andere media. Lees de waanzinnige Facebook-uitingen over hoe de semi-analfabete burger tegenover deze ingreep staat. En je begrijpt waardoor een extreemrechtsregime wordt opgestuurd tot fascistische maatregelen. Met als allermooiste... Cultuur is niet nodig voor een normale mens. Zie daar de achterban, het draagvlak. Het draagvlak. Zojuist nog gelezen op het laatste nieuws. Cultuur is een hobby. en moet niet gesubsidieerd worden. Of... Ze zouden beter gaan werken, de luierikken. Een laagdrempelige cultuurparticipatie is dus broodnodig Sterker nog, ik stel me al langer vragen bij het automatisme Waarmee hogere cultuurspelers rekenen op structurele steun Zonder daarbij verantwoording te moeten afleggen Dus enige reflectie daarover is misschien wel nuttig Maar nu wordt het kind zowat met het badwater weggespoeld door Jan Bon Wat hierachter zit, gaat veel verder dan de kaasschaaf dit is structurele drooglegging van een sector die de powers that be niet bevalt. En hun achterban ook niet. Zie ook de ingrepen en pesterijen jegens de openbare omroep, kritische journalistiek en zelfs de wetenschap. Het gaat verder dan besparen op cultuur is het van... Er zit een stramien in en dat is hoogst verontrustend. Zo zie je maar eens van dat de zelfs de, uh, Vlaamse royalty als Stan Murrays... Uh, de commentaren als uitgangspunt neemt mm -hmm. van, om een punt te maken, maar het is inderdaad uh, het is inderdaad een beetje deze regering deze regering is eigenlijk een beetje ziek is het van en dat brengt ons tot dat brengt ons I tot ja, de meester ga <laughs> gaat voorlezen is het van. Ah, Wat gaat gebeuren? Ja, ah, jij bent, bent weer klaar om... Uh, om ja, ja om, om, want vandaag om, ga ik voorlezen uit de schoolrapport. <coughs> Oké, okay, wacht even hoor. Dan, ja. dan gaan we daar ook weer een keurige inleiding aan geven. Philippe Oezier leest voor. Zo is dat. Ja, en ik ga dat doen uit de schoolrapport. Dat ik heb onderschipt ter hoogte van het vierarme kruispunt in Ter Vuren is het van. Daar okay. dwarrelde in Vlaams-Brabant, dwarrelde daar vanuit Terfuren richting Vlaams-Brabant een tussentijds herfstrapport van een Belgische leerling. Ik kan nu al verklappen is het van, dat het in ieder geval. Oh. Ik kan nu in ieder geval al verklappen is het van, dat het niet de beste leerling van de klas is. Nee. Ondanks het feit dat het klasje slechts uit vijf leerlingen bestaat. In Nederland mag dat een verrassing zijn... ...maar onze, ons Belgenlandje heeft dus vijf regeringen. Ja, België heeft ja, een ja, Vlaamse ja. regering... Het is bizar. ...een Waalse regering... Een, Duits, een, ...een regering voor de Duitse gemeenschap... ...een Brusselse regering... ...en een Belgische regering. Dus, en dan heb ik je heb... nog de gemeenschappen, de taalgemeenschappen... Ja, dat zijn dan nog raden. Hè? Daar wil ik het nog niet over hebben. Maar we hebben de facto vijf regeringen. Ja. En dus de het herfstrapportje, het herfstrapport dat ik heb onderschept, gaat over de Vlaamse regering, is het van. Oké. Okay. En luister met mij mee. Ik ga eventjes lezen uit het herfstrapport van de Vlaamse regering. En luister even mee. De praattafel presenteert... Het voorleesmoment met Philippe Osier. Dit is het herfstrapport van de Vlaamse regering. Beste Vlaamse regering. Een regering staat niet boven de wet... en moet in principe in de gaten gehouden worden door een onafhankelijke... van inmenging gevrijwaarde media. Waar nodig moet een regering volgens hetzelfde door u zo vaak aangehaalde principe... van de liberale democratie het bestaan van een kritische, onafhankelijke media... juist mee faciliteren en indien nodig subsidiëren. Maar u schaft bijna alle steun aan ongebonden journalistiek af. U krijgt hiervoor een zwaar onvoldoende. Een regering is dienaar van de hele bevolking. Dit wil zeggen alle burgers, ongeacht kleur of gedachtegoed. De bevolking dienen wil dus zeggen iedereen een volwaardig leven volgens de liberale democratie garanderen en in basisbehoeften voorzien. U doet dit niet. Gebuis. Een regering moet sociale maatregelen nemen, een eerlijke verdeling van de welvaart nastreven, monopolieën weren en de zwaarste lasten laten dragen door de sterkste schouders. Maar u bespaart op cultuur, geeft miljoenen aan subsidies en belastingvoordelen aan het bedrijfsleven, maakt geen prioriteit van belastingontduiking en neemt geen degelijke maatregelen tegen belastingontwijking. Legaal, doch bedenkelijk. Panama Papers, anyone? U vermeldt geen enkele concrete maatregel tegen kinderarmoede en armoede in het algemeen. U spreekt nauwelijks over discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. U bent erg stil over de tekorten in de sociale woonsector. U komt niet met een doortastend plan om de zwaar onderbemande zorgsector tegemoet te komen. Ik kan zo nog even doorgaan, maar op al deze onderdelen bent u gebuist. Een regering moet een begroting op orde hebben. De cijfertjes in de boeken moeten immers kloppen. Sinds mensenheugenis bent u op dit vlak gebuist. Erger nog, u brengt zelfs een groot onvoldoende mee van vorig jaar. 11 miljard, weet u nog? Komt dit door uw vele afwezigheden bij belangrijke discussies in de Kamer? Of komt het door altijd op uw telefoon of iPad te tokkelen en uw gebrek aan interesse? in het debat en tijdens belangrijke vergaderingen. En kan u tevens stoppen met altijd de schuld te geven aan de anderen? Aan de sossen of de walen of de rossen <laughs> of de kalen? Daar ken ik een liedje over. U <laughs> bent op dit onderdeel nog steeds dubbel en dik gebuist. Een regering moet ook zelf willen besparen. Een regering zou geen exuberante lonen aan haar leden mogen uitkeren en moet efficiënt zijn in haar dagelijkse werking. Niet te veel postjes, onkostennotas beperken, luxe uitstappen beperken, afschaffen van het uitkeren van nutteloze zitpenningen zonder bewijsplicht van aanwezigheid. Hmm, even denken. Gebuis. <lacht> Een regering moet ook verbindend werken en de verschillen in de maatschappij zeker niet aanwakkeren, maar juist ondersteunen. U moet diversiteit als vanzelfsprekend zien en niet als een aantasting van de eigen Vlaamse identiteit, welke deze ook mag wezen. Of als een grote kans op Malaise. Een regering moet juist diversiteit zien als groeikans en opportuniteit om van elkaar te leren. Een regering moet, de regering moet stoppen met bevolkingsgroepen te viseren of als negatief te bestempelen en juist meer naar hen luisteren en met hen in dialoog gaan. Misschien kan ik u via Wikipedia nog iets leren over een dialoog? I know, Wikipedia, zult u nu denken. Maar in zekere zin is het een open medium waarop meerzinnige praat te vinden is dan in uw schamelige geschriften te lezen is. Ik vond er zelfs, voor een lesvoorbereiding op zoek naar allerlei definities, een mooie omschrijving van wat een dialoog werkelijk is. In een ruimere betekenis geldt een dialoog voor een gesprek... tussen twee of meer partijen, instanties of groepen van personen. Zoals bijvoorbeeld de dialoog tussen werkgevers en werknemers... of de dialoog tussen de leraar en zijn leerlingen. Ik voeg daar nog de dialoog tussen de regering en het parlement... en de dialoog tussen de regering en haar bevolking aan toe. U gaat de dialoog echter niet aan... Maar u kraait eenzijdig en al roepend en tierend en subsidieslurf afknippend allerlei ondoordachte en ongebalanceerde maatregelen uit. Als de Vlaamse kraai, als Vlaamse graai, ja ja, graai, zingt u geen mooi lied. Daarom bent u ook op dit en alle andere onderdelen van de lessen goed regeren, meer dan gebuist. Dit is een overduidelijk en nauwelijks op te halen onvoldoende over de hele lijn op dit herfstrapport. Maar beste Vlaamse regering, de klasseraad is mild en heeft besloten om u toch deel te laten nemen aan de december examens. Want het zou immers in niemands belang zijn dat u dit jaar zou blijven zitten. Ik heb, door, als ik het goed tel, negen buizen geteld. Ja, ja, zwaar onvoldoende, in alle, alle vakken. Maar ik nodig mijn Vlaamse luisteraar uit. Vervang, mijn, vervang dat schoorrapportje gerust voor uh, de regering Rutte, hoor. Ja, want daar gaat het dan nou ook niet helemaal echt denderend allemaal. Daar is ook niet om vrolijk van te worden, zoals de Noorderburen zeggen. hè? Ja, uh, want als we net rijden... Zeg, reis... jongen, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik moet er bijna van door. Dus ik stel voor dat we naar het weeklied overgaan. Ja, dat vind ik een goed idee. We houden het tempo er lekker in. Uh, even wachten, hoor. Er zijn van die vragen... Ja, dat zijn wel die vragen. <laughs> uh, het weeklied, ja, je hebt uh, inderdaad je inspiratie uit Studio 100 gehaald... want die krijgen ja. wel allerlei subsidies enzovoort. Ja, ja, eh, ja, ja. Maar wat dus, er dan uh, dus wel gebeurt, is dat ze uh, bijvoorbeeld... make artiesten al... vijf euro per uur betalen en uh, tekenen, ja. Maar goed. Je hebt het al een beetje aangehaald uh, er straks. Dus ik ben uh, tijdelijk uh, out of business door mijn gebroken been... Mm -hmm. En dus als ik, als ik niet aan het revalideren ben in de riolen van het internet, dan revalideer ik wel in een of ander archief. En dus ik heb dit keer een pareltje uit de archieven van Studio 100 gevonden. Uit eind jaren 80, toen had de voorlichtingsdienst van de Vlaamse politieke machtspartijen nog gewoon de BRT heette en niet de VRT. En het liedje is een oorwurmpje uit de niet altijd evenwel riekende stal van Samson en Gert. Dus een gezelschap dat nog wel subsidies krijgt. Ja, direct en indirect en zo. Ja, ja, ja. Hey, bijvoorbeeld heel die, heel die show over de Tweede Wereldoorlog en over de Eerste Wereldoorlog, zo met die rijdende platforms. Ah ja. In die grote studio in Sint-Niklaas, of waar staat die? Allemaal met overheidsgeld, hè? Nee, dus hier vlak en ook heel, heel, die, heel dat Emporium van, van Samson en Gert Dat is helemaal opgebouwd Door belastingcenten Van u en mij Alright en, uh, ja, en je hebt dat allemaal Al die sentimenten in een lied gegoten En daar gaan we dan ik nu naar genieten Ik heb ik niks aan gedaan, dat is geen lied van mij Dat is een liedje van vroeger Ik denk dat dat een of ander anarchistisch figuur Dat bij de BRT werkte in één heeft gestoken Hoe goed joh ja, ah, had ik dat je is... een begrepen, dan... Ja, ja, ik dat... dat, dat ja, ja zo'n muziek maak ik niet, want okay. ja, ja, het is zo'n jaren tachtig. Oké. Stumper. Ja, ik dacht misschien uh, een van jouw allereerste, allereerste of zo. Nee, oké, okay, oké. Okay. Nee, je, je zal het horen, aan de stemt. Het is iemand, ja, ik zou niet weten wie het is. Oké. Okay. De Vlaamse regering gaat snoeien in cultuur Want Jan, Jan Bon, vindt kunst veel te duur En het kritische woord, daar houdt Jan niet van Liever prijs, tijd rijk en Studio 100 aan Naast de varkens van Delvoix Kocht hutsocks, schilderijen, Panama papers, wit gewassen. Met zwart geld van rederijen, in de keukens van Fornuis. Naast Spaanse dikke lenden. ligg je stapel ze rond, om naar de wijdstraat te verzenden. Verdedel aan zijn Hij ziet het niet als plicht. Behalve voor Samson gaat de geldkraan dicht. Het klimaat ligt op sterven. De wereld staat in brand. De partij van de wever is de rijkste van het land. Mijn schrik, het cultureel verzet, de boze burger staakt. Maar niks kan Jantje bommen, want de keuzes zijn gemaakt. Verdedig en geetrant. Is iets zeggen Keertje, jij en Ferdinand hebben het verkeerd. Want wie het kleine niet eert, is het grote zeker niet weert. Ferdinand en Geert. Keer. Keer, Ferdinand en Geert. Dit komt binnen. Zo. So. Hey, en heb je dat gehoord? Hè? Dus uh, dat was met een echt Vlaams kanon van hè? Ja. Ik, dat, dat is absoluut. Helemaal in, binnen cultuur, binnen de regels van de nieuwe cultuur. Want ze gaan nu wel meer geld steken in, in, in zo'n boerderijen en erfgoed en dat soort dingen. Ja, ja, wel, ja. daar gaan we naartoe. Hè. Ja. We gaan naar Bokrijk, hè. terug naar Bokrijk. Ja, misschien... Zeg, mag ik nog voor de Nederlandse uh, uh, luisteraar. Um, dus het, het liedje heet Ferdinand en Geert. En niet Samson en Geert. Nee, maar ja, dat Ferdinand moet je even uitleggen. En um, wie is die Ferdinand? Wel, dat is... Dat is Ferdinand Huts. Ja. Dat is de baas van de Katoen-Natie en van de grotere bedrijven in de Antwerpse haven. Ja, dat kan je niet missen. Je ziet altijd die vrachtwagens rijden. Katoen-Natie, Katoen-Natie. Ja, absoluut, je moet het filmpje zo. maar op YouTube kijken. Dat zet ik er vanavond nog op. En uh, daar komen die vrachtwagens ook wel in voor. <laughs> en, en, en meneer Huts is ook wereldberoemd geworden in Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen enkele jaren geleden gingen ze voor de groene energie en gingen ze groene stroomcertificaten uitgeven. Dus voor elke vierkante meter, ik ken de regel niet helemaal, maar het is ongeveer een systeem van voor elke vierkante meter kreeg je zoveel subsidies. Dus wat deed dat meneertje Ferdinand? Huts, die ook heel zijn leven nog geen belasting heeft betaald, die uh, allerlei schepen in, uh, in, in Monaco heeft uh, liggen en, en, en whatever. Ja, ja, ultra, dus, uh, ultra, ultra, wealthy. Ja, ja, dat is miljarden, hè, dat we spreken. Ja. En, en dat is niet meer miljoenen, die man, dat is in de miljardenbranche. En um, dus die vond er niet beter op dan ha de halve haven van Antwerpen tot een, stuk, tot een stuk, die heeft een helft van Rotterdam zelfs afgebroken en daar nog zonnepanelen gelegd. Dus... dus <laughs> Kilometers ja. vanuit, de ruimte, vanuit de ruimte zijn er nu precies twee zonnen. Omdat er op het gebied van Vlaanderen, dus half Vlaanderen, vol zonnepanelen van Ferdinand de Huts liggen. En die heeft daar zoveel subsidies van ge... Ja, dat is een fiasco. Ja, dat, dat, dat dus voor de gewone Vlaming het groene stromencertificaat is afgeschaft. Ja. <laughs> Ja, dat Mooi. niet alleen. Maar om, om die anderen af te betalen, dat gaat nog iets van twintig jaar ja, ja, duren. Zijn, zo. zijn, zijn zonnepanelen nog 324, nee, nog 1302 jaar aan het afbetalen. Ja, want hij kreeg behalve dat kreeg hij die dingen ook nog voor een habbekrat uit China. Dus die werden ineens per containerschip tegelijk hier. En daar hadden die ministers, die hadden die. Ik weet niet, er was een dame die had dat toen bedacht. En dat was natuurlijk een prachtplan, plan, maar. Weer erg slecht over nagedacht. Ja, dat is mevrouw Turtelboom. Of, oftewel de Vlaamse uh, Robert Smit. Dus ja, Vandaar die Turteltax, tax, ja. Dat ja was de turtle ook zo. tax, hè? Die, die zien we nooit meer terug. Maar nee. hou je, en maak je borst maar nat. Ja. Nee, dus, dus beste Nederlanders en iedereen die luistert ook. Er zit één tientje in uw stroomrekening. Dat is die Turteltax, En dat, als we dat nu braaf allemaal tot en met 2039 doen... dan dan kan Ferdinand zijn uh, de de troep de ja. <laughs> Nou, hey, hey, dat is een geniale businessman. Uh. Ik kan niet anders ja. zeggen van... Ja, absoluut, daarom heb ik er ook een liedje aan uh, opgedragen. <laughs> Oké, okay, dus dat was even de uitleg. Uh, goh, ja, dan uh, denk ik dat we er maar langzaam uh, uit gaan, je? Uh, ik, ik zal even de kooi openzetten, hè? <laughs> we laten Martinus los. Tot Martinez. Ja. alle. Ja. oké, Take it away. Goed zo. Ha, we hebben een overvolle tafel gehad en uh, na alle mooie dingen komt weer een eind. Uh, ik weet niet eens hoe lang we bezig zijn. Uh, laten we eens even stiekem kijken. Uh, Timecode. Oh, dat is Oh, oh wauw. Ik zal maar niks zeggen, want je wordt hartstikke boos. Eh, we zijn een dikke uur en een kwartier bezig. Dank u wel. Goedenavond. Het was weer een geweldige aflevering, beste mensen. We gaan nu over naar het geluid van het geluid van de top 40 van volgende week. Ja hoor. Geloof dat mijn collega al vertrokken is. Hallo? Nee, nee, nee. We zitten nog even. We zijn hier nog la. la, la, la, la. Ah, jij dacht, ik ga eruit voor de reclames en zo. Nee, we maken <laughs> geen reclame. Maar je mag ons altijd wel steunen als je in een gekke bui bent, mag je altijd zo'n 19 euro Facebook advertentie aan ons uh, spanderen. Absoluut, doe eens gek en steek het eens in onze zakken en niet in Fernandes zakken, mensen. Ja, precies. En uiteindelijk dan. Uh, ja, maar, ja, precies. Zo, de, Want ik ja. wil een beetje. Waarop het je kan staan. Ja. En, en, ja. En, en metaal. Heavy metal. Misschien moeten we daar ook wel een item van maken in de volgende. Uh, de volgende keer gaat het de heavy metal aflevering worden. Ik voel hem al komen. Je, zeker weten. Hey, ik wil even een dankje roepen aan Rijn Bertlein uit Amsterdam. Onze trouwe columnist. Uh, Zinzi Tilot. Die vanuit Gent opereert. Uh, nog een shout-out naar Bert Lézy van de Blaastaal-podcast. Dan nog een van mij aan een podcast waar ik fan van ben. Dat is de No Agenda-podcast van Adam Curry en John C. Dvorak. Dat vind ik geweldig. En de mensen die daarna luisteren... die herkennen misschien een klein beetje iets van deze zaal. En mijn bijzondere dank gaat uit naar Shea Stevens... die op wonderbaarlijke manier mij aankondigt als ik begin te lezen... Ja, dat was Aafke Bruining. Maar Shea heeft wel de naam van de, de praattafel bedacht. Uh, voilà, voor de naam van de praattafel en dan Aafke Bruining. Ja, ik heb die Bruining. eigenlijk gejat van haar. Want die had ze uh, eigenlijk in gedachten om hele leuke dingen mee te doen. Maar ik zeg, niks ervan hebben. <laughs> nee hoor, dankjewel schat. Het, het is prachtig. Uh, Thank forever, you. Thank your, you your name will live forever. En dan een dank aan Koffiekoek, Martinus Wolf, Aafke Bruining. Serge Verstokt en Jay Stevens dus. Iedereen die bijgedragen heeft. Tot de volgende keer. Ja, doei. Bye. Bye. Bye. De Diamantstad wordt een pareltje.